Ik heb vandaag gewapend met drie bijbeltjes. Ik heb de NBG, de Nieuwe Vertaling en een oude Grootnieuwsbijbel. Is dat nodig? Ja, het is nodig. Waarom? Omdat mijn bijbeltje die rammelt namelijk een klein beetje. Maar ik ben blij dat u allemaal zo scherpe ogen hebt en zulke goede oren hebt om te luisteren en te horen en te verstaan. Als broeder Verdouw vroeger tegen mij zegt alles is genade, dan zei ik die man is niet lekker. Weet u dat? Ik ben wel eens boos in mijn hart. Alles is genade, Louis. Ja. Maar later verstond ik hem dat alles is genade. Wij, wij verdienen niet eens meer om te leven. En weet u waarom? Door de zonde. Maar God had één keer zijn woord gesproken, dat je zult sterven als je aan die boom komt. Alleen maar door het ene woord. Het gaat om een appeltje. Het gaat eigenlijk om het ongehoorzaam zijn aan God. Daarom sterven we ook allemaal. Maar de genade is dat er nog steeds kinderen geboren worden, groot mogen worden en tot God mogen komen. Als ik vandaag dingen heb gedaan dat God niet aanstaat en morgenochtend sta, sta ik op en ik leef nog, dan is het de genade van God. Zo geweldig is dat. Maar het thema van vandaag is de God van Israël. Ik voel me vereerd dat ik vandaag na een korte tijd een, een stukje over Israël mag spreken. Vijf jaar geleden weet ik maar heel weinig of helemaal niets van Israël. Maar broeders en zusters, ik probeer objectief te zijn... en de, de dingen die ik dus weet en gehoord heb... dat heb ik allemaal door mijn broeders en zusters laten vertellen. De media gezien, televisie. Ik heb dus nimmer een boek gelezen. Nimmer. Uitsluiten de Bijbel, het woord van God omdat Adam en Eva een zonde hebben begaan, heeft God ze verwijderd van het Hof van Eden. Ze hebben één zonde gedaan. Laten we maar noemen, ze hebben hem niet gehoorzaam. Dat was alles. Maar, u moet één ding goed luisteren, God deelt geen zonde. Dat moeten we dus goed vasthouden. Moeten we goed vasthouden. Als we zondigen hebben we een probleem. Dan maken we een scheiding, dan mag God een scheiding tussen ons en hem. Zonde en God, dat gaat niet samen. Hij heeft de mens geschapen om hem te dienen. Ik hoor maar één amen. God geeft ons geschapen om hem te dienen. Als wij zondigen, kunnen we hem dus niet dienen. Maar door de zondeval zijn we eigenlijk zo'n klein beetje aan ons lot overgelaten. Maar God had een plan. En het is een geweldig plan met het volk van Israël. Hij heeft een koninkrijk willen stichten op deze aarde. In Israël. Het is geweldig wat hij wil doen. Een koninkrijk van God in Israël. Het is werkelijk echt een koninkrijk. Maar u moet, u moet het dus niet van horen zeggen, maar het staat er allemaal in de Bijbel geschreven. Het plan van God was perfect. U hoeft er helemaal niets voor te doen. We kregen als mens, het volk van Israël kreeg als mens een tweede kans om in het koninkrijk van God te leven. Een geweldig leven. Hij heeft een land uitgekozen. Hij noemt dat een land van melk en honing. Het is niet zomaar een stukje land. Hij had er eentje uitgekozen. Het, het is een geweldig land. Hij zegt hij is niet zoals Egypte. Nee het is een geweldig land. Een land van melk en honing. Daarom wil ik u met u lezen. Ik lees het uit de NBG. In Deuteronomium. En dan zegt u: daar Hadi weer. Nou dat klopt wel. Ik ga lezen uit Deuteronomium 28. Ik kan ook uit Deuteronomium 26 lezen. Ik kan ook lezen uit Deuteronomium 21. Het maakt dus eigenlijk helemaal niets uit. De boodschap is allemaal hetzelfde. God sluit een verbond met de mens. En ik wil het weten hoe dat zit. Het is heel belangrijk om te weten hoe zit dat nou. En eigenlijk ben ik getriggerd geworden door de enthousiasme van mensen. Om dat volk te ondersteunen, te helpen en alle kanten te beschutten. zodat ze het goed mogen hebben. En er waren ook één geweest hier zo die wou dus kleding verzamelen. Gebruikte kleding verzamelen voor Israël. En dan zeg ik dat klopt iets niet, iets klopt niet. Het, het geeft mij gewoon heel veel verdriet. Iemand van wie ik houd. Geef geen gebruikte kleding. Want die krijgt van mij geld. En dan mag hij de mooiste van de mooiste mag die uitzoeken. Dus iets is niet in orde. En dat wil ik weten. Ik, ik wou maar dat iedereen dat vuur in zich hebt. Om te zeggen ik wil de onderste steen boven hebben. Maar eerst wil ik u iets, iets vertellen. Dat ik hier sta. En dat ik nooit en te nimmer de woorden zal verdraaien. Ik zal hooguit een fout maken. En als er hier, een fout gaat, als er hier fouten gemaakt wordt, Dan is broeder Verdauw de bovenstaande aan de level. Hij zal de meeste fouten maken in zijn leven. Want ik doe maar 10% van wat hij doet. Dus dan is het een fout. Maar nooit en te nimmer zal ik de woorden van God verdraaien. En ik zal het u beloven allemaal, broeder Verdouw zal het ook niet doen. En als hij dat doet, zijn we samen geen eenheid meer. U hebt, u hebt het direct uit mijn mond gehoord. Maar we zullen dat nooit en te nemen doen. En als er iemand ooit zoiets uitspreekt, helaas heb je me tegen. Want dat zijn nooit onze plannen geweest. De plannen die wij gemaakt hebben is het woord van God verkondigen. het Zijn koninkrijk verkondigen. Puur zoals het geschreven staat. Ik wil, u, ik wil met u lezen. Deuteronomium 28. Vanaf vers 1. Velen kennen dit al. Maar laten we het samen heel langzaam en voorzichtig lezen. Lees dit met een open hart. Als ik, als ik met bloede verdauw één of twee woorden spreek... Dan verstaan we elkaar dat heel goed. Ik heb vanmorgen met hem gezeten. Nog in vijf minuten. Hij zegt drie woorden. Ik denk ja. Ik hoef hem niks meer te vertellen. En zo zijn er velen met ons. Gods wapens. Is niet een bazooka. Het is ook niet een metrailleur. Of een aardbeving. Nee. Gods wapens. Is zijn woord. Zijn geest. Onze oren, onze ogen, dat is zijn wapen. Want hij kan je laten horen en hij kan je laten zien. Maar hij kan je ook blind maken. En waarom? Omdat ons hart niet op de goede plek zit. Dus wanneer we Hem echt willen zoeken met onze harten, zullen we Hem altijd vinden. Want Hij is niet moeilijk te vinden. Hij is niet ver.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 Hij zal, staat hierop, Israël boven alle volken van de aarde verheffen. Indien. De volgende zegeningen, zegeningen zullen alle over u komen en u deel worden. Indien gij luistert naar de stem van de Heere, uw God. Gezegen zult gij zijn in de stad en gezegen op het veld. Gezegen zal zijn de vrucht van uw schoot... de vrucht van uw bodem... de vrucht van uw vee... de vrucht van uw runderen... en de vrucht van uw kleinvee. Gezegen zullen zij uw man en uw bak Gezegend Gezegen zullen zij bij uw ingang en bij uw uitgang. De Heere zal uw vijanden die tegen u opstaan, verslagen aan u overleveren. Israël heeft heel veel vijanden. Als u de boeken hebt gelezen, dan weten we dat allemaal. Langs elke weg zullen zij tegen u optrekken, maar langs zeven wegen voor u vluchten. De Heere zal over u de, de zegen gebieden, die u schuren en in alles wat gij onderneemt. Hij zal u zegenen in het land dat de Heere uw God u geven zal. Israël. De Heere zal u als zijn heilig volk bevestigen. Zoals hij u gezworen hebt. Indien gij de geboden van de Heere uw God... Onderhoud en in zijn wegen wandelt dan zullen alle volken der aarde, der aarde zien dat de naam des heren over u uitgeroepen is en zij zullen voor u vrezen zien we dat? alleen zien we dat vandaag van de dag niet Israël moet een modelstad worden dat de hele wereld kan zien, God woont daar. God is daar met zijn volk. Ik zie dat niet. Ook zal de Heere u overvloedig met het goede schenken in de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw vee, de vrucht van uw bodem in het land waarvan de Heere aan uw vaderen gesworen hebt. Dat hij het u geven zou. Israël. De Heer zal zijn rijke schatkamer de hemel voor u openen. Om op zijn tijd de regen voor het land te geven. En al het werk uw handen te zegenen. Zodat gij aan vele volken zult uitlenen zonder zelf te, te leen te ontvangen. De Heer zal u stellen tot een hoofd. En niet tot de staart. Gij zult enkel opgaan en niet neergaan. Wanneer gij luistert naar de geboden van de Heere, uw God... ...die u heden oplegt om die naastig te onderhouden. En wanneer gij niet afwijkt van alle geboden die ik u heden geef... ...nog naar rechts en nog naar links... ...door het achterna te lopen en te dienen van andere goden... Dat was de zegen die God beloofd heb aan het volk Israël in het land Israël. Ik ga een stukje van de volgende teksten lezen. Dit wordt dus minder leuk, maar wel de waarheid. Maar indien gij niet luistert naar de stem van de Heere, uw God... en niet al zijn geboden en inzettingen die ik uw heden opleg naastig onderhoud... dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen... En u treffen. Hij zegt niet dat je aan je lot overgelaten wordt. Hij spreekt hier dus over een vervloeking. Van God. Vervloek zult gij zijn in de stad. En vervloek op het veld. Vervloek zullen zij uw man en uw bak Vervloekt Vervloek zal zijn de vrucht van uw schoot. De vrucht van uw bodem. De worf van uw runderen. En de dracht. ...van uw kleinvee. Van van kleinvee. Vervloekt zullen gij zijn... ...bij uw ingang... ...en vervloekt bij uw uitgang. De Heer zal over u... ...de vloek, de verwarring... ...en de bedreiging doen... ...komen in alles... ...wat gij onderneemt... ...en wat gij doet... ...totdat gij verdelig wordt... ...en snel te gronden gaat... ...vanwege de slechte... ...de slechtheid, uw daden omdat gij mij verlaten hebt. Tot zover. Wanneer wij dus niet luisteren naar de woorden van de Heer. Dan hebben wij hem verlaten. Dat is de boodschap. En dan hebben we dus gewoon een probleem. Het is klaar. Het is heel erg duidelijk. Het volk van Israël mag kiezen. Maar ja, dit is voor Israël, niet voor ons. Of denkt hij dat anders? Broers en zusters, dit is het verbond... ...die God heeft gemaakt met zijn volk. Ik lees niet voor niets een stukje uit de, uit, de, uit de vervloeking... ...omdat het zo belangrijk is... ...om te kunnen zien hoe de situatie in Israël eigenlijk is. Ik weet dat het een beetje gedurf is om vandaag hierover te spreken... Maar ik vind dat nodig. Ik vind dat nodig. Gezien de reactie die we dus hebben binnen onze gemeente. Als u aan mijn kleindochtertje komt en u zegt van het kindje is lelijk. Ja, dan wordt opa boos. Echt waar. Maar zo reageren we allemaal als we over Israël een negatief, of al is het de waarheid, horen. Dan worden we getriggerd. Dan worden boos en kwaad. Ook al, al, al is het waar of niet waar, dat maakt helemaal niks uit. Wij willen alleen maar mooie dingen horen. Maar broeders en zusters, ik wil iedereen leren om objectief oordeel te geven aan wat we zien en wat we horen. Omdat we weten hoe laten we leven. Maar dat is gewoon heel erg belangrijk. Enkele weken geleden was er een reactie. Omdat één broeder deze microfoon pakt en die vertelt een verhaaltje. En er komt er twee of drie zusters staan. ...helemaal uit de dag gaan. Ik vind het heel een hele mooie reactie. Om te kunnen zien... ...wat er leeft... ...in onze gemeente. Heel belangrijk. Want dan kunnen we erop inspringen. De broeders en de zusters die gewoon blijven zitten... ...en ik zeggen, maar... ...hier malen en in de hart malen... ...dat zijn eigenlijk de gevaarlijkste. Zeg dat. Het is heel goed om erover te spreken. Als, als ik hier een fout maak, spreek me straks aan. Dat is heel hard nodig... Want ik wil het graag leren. Ik weet niet alles. Maar wat ik weet zal ik u vandaag vertellen. Broeders en zusters. God had in Israël. Met het volk van Israël. Hele goede plannen. De bedoeling was geweest. Dat de hele wereld naar Israël kon zien. Van God is hier op aarde in Israël. Hij heeft zijn naam daar gevestigd. In Israël. Omdat iedereen daar kan komen. Dat iedereen tot bekering kan komen. Dat was het plan die God heeft gemaakt. Het probleem was namelijk dat er zonde tussen zit. Die zonde moet weggenomen worden. Maar die zonde wordt niet eerder weggenomen door Yeshua. Hij is nog niet gekomen. God heeft profeten gestuurd naar dat land. Een koning geplaatst naar dat land. ...opdat ze zullen leven zoals hij dat wil. De profeten staan direct in verbinding met Yahweh de Vader in de hemel... ...om de koning opdracht te geven wat hij moet doen. En al die koningen die gedaan hebben naar de wil van de Vader... ...die doen het goed. En dan komt de zegen overheen. Maar die het niet gedaan hebben, die hebben dan gewoon een groot probleem... Ach, misschien, dit is allemaal oude testament. Het is misschien een oud verhaal. Het is geen oud verhaal. Het is een verhaal wat actueel is, wat vandaag van de dag nog steeds speelt. Ik wil u uitnodigen, Lucas 19. Wat u nu gaat horen is dus niet leuk. En ik lees het vandaag uit de Grootnieuwsvertaling. En dan het oude. Ik zie dat hier iemand hebt, die heeft het nieuwe, ik heb het oude bijbeltje. Waarom? Omdat het gewoon duidelijk geschreven staat. En dat doet pijn. Het is niet leuk om dit te horen. En in mijn carrière als, als christen zijn. Heb ik dat nog nooit iemand horen lezen. Ook niet in de kerken. Want het is gewoon triest wat, wat hier staat. Lukas 19. En dan wil ik lezen vanaf vers 41. Lees met mij mee. Dit is in zoveel talen geschreven, maar nooit zo mooi en zo duidelijk als het hier staat. Alhoewel de boodschap niet zo lekker is. Jezus huilt om Jeruzalem. Jezus die ging naar Jeruzalem toe en eigenlijk weende hij daar. Hij had het gewoon heel erg moeilijk. Toen hij dichterbij gekomen, Jeruzalem zag liggen, kreeg hij tranen in zijn ogen. En dan zegt hij, als ook jij op deze dag eens wist... ...wat vrede brengt, zei hij. Maar je hebt een blinddoek. Je hebt een blinddoek voor. Want je zult dagen beleven... ...dat je vijanden je belegeren... ...je insluiten... ...en van alle kanten in het nauw brengen... ...ze zullen je met al je bewoners van de aardbodem wegvagen... En je moet de grond gelijk maken. En dit zal allemaal gebeuren. Omdat je geen oog hebt gehad. Voor het moment. Waarop God je kwam opzoeken. Er staat nergens in een bijbel. Ik heb er wel een stuk of tien, misschien wel 12. Zo geschreven dat het hier staat. En toch kies ik dus voor deze bijbel. Omdat, ik, omdat wat ik hier lees. Ervaar ik en zie ik dat. Het volk Israël heeft het heel erg moeilijk gehad, omdat ze, omdat ze toen God daarom zag, omzag, eigenlijk geen, geen aandacht hebben geschonken. Maar wanneer was het dan? Wanneer dan? Komt van Jezua? Wat denken we van de profeten die hij gestuurd heeft? Al die profeten die hij gestuurd heeft. Ook Yeshua is een profeet. maar Dat volk Israël, maar hij kwam tot de zijne. Hij kwam niet voor mij, hij kwam tot de zijne. En de zijne hebben hem niet aanvaard. We moeten dit even duidelijk zien, maar dan kunnen we verder. Het is een verschrikkelijk verhaal. En ik heb het eigenlijk al jaren, jaren zat ik met deze tekst van, waar moet ik dat nou ooit plaatsen? Hoe zit dat nou? Het volk van God. Als je thuis komt moet je dat dan nou maar eens een keer nog een keertje lezen. Ik wil met u naar Matthäus 23. Ik lees nu uit de MBG. Waarom uit de MBG? Omdat daar een foutje in staat. Ja, het is misschien een beetje arrogant. Dat ik spreek dat er een foutje in de Bijbel is. Maar broeders en zusters... Zorg dat u hart op de goede plaats zit. En echt waar, neig uw oor naar het woord. Want het is heel belangrijk wat u nu gaat horen. Want anders zult u het nooit verstaan. En geloof mij niet zomaar, maar onderzoek dat of dat waar is. Matthäus 23. En dan wil ik lezen vanaf 37. Yeshua die kwam in Israël. En hij had een probleem met de schriftgeleerden.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 Uw huis wordt aan u overgelaten, want ik zeg u: Gij zult mij van nu aan niet meer zien, totdat Gij zegt: Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Ja, dit is heel heftig. Maar waar staat de fout nou? De fout staat namelijk in de laatste tekst. Gezegend hij, er staat met een hoofdletter en heren staat ook met een hoofdletter. Zo moet u het dus niet lezen. De mensen die hier een nieuwe vertaling hebben. Die hebben de goede vertaling. En als u de naderste Bijbel leest. Ik weet niet wie hier de naderste Bijbel leest. Die leest dan een, het goede woord. De statenvertaling en de MBG. Daar zit het gewoon fout. Want... Dat kom je dus helemaal niet meer uit met je verhaal. Dat probleem heb ik dus jaren gehad. Je kunt ze dus gewoon niet meer plaatsen over wie er eigenlijk gesproken wordt. Als u daar die muur hebt. En er staat één steen verkeerd. En ik trek die ene steen eruit. Heb ik een probleem. Ik moet die hele muur afbreken om dat dan maar weer in orde te maken. Nou dat moet je dus met deze tekst dus ook. Hier staat namelijk, die staat namelijk heel, heel wat anders in. En dan komt u achter, als u dus het hele boek Koningen leest, dan komt u hier achter. Natuurlijk, bidden helpt ook. Maar u moet ook lezen. Want anders kom je er niet. Je komt dus niet met alleen maar bidden. Zie uw huis wordt aan u overgelaten. Dat is Jeruzalem. Die wordt aan hen overgelaten. Want ik zeg u, dat zegt Yeshua, ik zeg u. Gij zult mij, Yeshua, van nu aan niet meer zien. Totdat gij zegt, gezegen hij, dat ben u, dat ben ik. Die kom in de naam van Yahweh. Zo hoort het namelijk te staan. Als u vandaag niet kan zeggen... Gezegenheid die komt in de naam van Yahweh, tegen mij, heeft u een probleem. Als morgen iemand naar u, naar u toe komt met een boodschap van de Heer, en u zegt dus niet welkom tegen hem, van gij die komt in de naam van Yahweh, heeft u dus een probleem. U hebt een groot probleem. Want daarmee heeft u uw oren gesloten. Uw hart heeft u, heeft u dichtgeslagen. En God kan niet meer verder tot je komen. Dit is serieus. Moeten we goed over nadenken. Het is heel belangrijk. Hij staat er dus niet in zoals het hier geschreven staat. Zo kan hij dus ook nooit zijn. Maar toch hebben we dus altijd op deze manier geleerd. Zo zijn er dus heel veel mensen op een verkeerd been gezet. De mensen die tot u komen moet u ontvangen als dat de Heer zelf tot u komt. En onderzoek dan, geef hem de voordeel van de twijfel. Dat heb ik vaker gezegd, geef mij de voordeel van de twijfel en onderzoek dat. Ik heb dat ook op deze manier moeten leren. Als broeder Verdauw mij iets zegt, dan zeg ik, dat is abacadabra. Dat kan nooit. Dan houdt het gewoon op. Maar ik moet mijn oren, moet ik neigen naar het woord van jou hè? omdat ik mag verstaan met mijn hart want de kracht die God ons geeft zit in het horen want als God je laat horen dan kan je tot bekering komen en dan kan je tot Yahweh komen en dan moet hij jou genezen, zegt hij en sommige mensen zeggen die ik laat hem niet horen Maar anders komt hij tot mij en dan moet ik hem genezen Daarom maakt hij ons doof. Daarom zijn sommige mensen onder ons die zijn gewoon doof. Die horen het gewoon niet. Die horen iets anders. Die spreken een andere taal. Dat is het probleem Die we vandaag van de dag gewoon hebben. Maar toen ook, dat was de kracht Gods. Daarom vond ik het zo mooi toen een jaar geleden Johan naar voren kwam. Opdat ik ziende mag worden. Ik heb mijn hele vakantie eraan gewijd. Om te begrijpen wat eigenlijk is. Maar dat is de kracht gods dat we mogen zien. En dat we mogen horen en verstaan. Want hen is het gegeven om het te horen en te verstaan. Het is het volk Israël. Het is niet zomaar aan iedereen gegeven. Iedereen moet het doen met gelijkenissen. Opdat ze het horen en niet zullen verstaan. Staat er geschreven. Weet u wat het is, broeders en zusters, wat wij, waar wij problemen mee hebben is namelijk, dat we allemaal een eigen godsbeeld hebben gemaakt. Ik heb mijn God. En anderen hebben ook weer hun God. Mijn God is die God niet van die anderen. Ik wil geen namen noemen. Maar er zijn er heel veel goden. En allemaal zijn dat God de schepper van hemel en aarde. Er zijn heel veel Jezusen. Iedereen heeft een apart beeld van Jezus gemaakt. Mijn Jezus is lief. Mijn Jezus is zo. En mijn Jezus is zo. Ik zuig het niet uit mijn duim. Het staat in het boek geschreven. Toch willen zien. Ik heb toevallig eventjes een aantekening gemaakt. 2 Korinthe 11 vers 4. Want indien de eerste, de beste, een ander Jezus predikt die wij niet hebben gepredikt of gij een andere geest ontvangt die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraag gij dat zeer wel. Ik wil niet eens meer dieper aan in de context, ik wil alleen maar aangeven dat Paulus ook zegt, dat er heel veel Jezusen rondlopen in de wereld, die een andere boodschap doorgeven. Niemand zegt het hardop, maar ik zal wel moeten wil ik de waarheid spreken we hebben allemaal een eigen Jezus in mijn huis heb ik twee soorten Jezus ja dat heeft niet met lang haar of met kort haar te maken maar dat heeft te maken met een Jezus die carbonade eet en die ander niet je spreekt dus over een hele andere, andere, andere Jezusen zoals het hier in de Bijbel geschreven staat kijk Jezus is een profeet door God gestuurd en weet u wat voor? Het is ook zijn zoon. Maar het is het lam van God die de zonde van de wereld wegneemt. Hij neemt de zonde van de wereld weg. Daarmee heeft hij een brug gebouwd, opdat wij als mensen tot God kunnen komen. Dat komt allemaal van de vader van Yahweh. Kijk, het is makkelijk om te zeggen. Ach, de ene sluit de ander niet uit. We proberen het een beetje te balanceren. In het grijze gebied. Maar God is niet grijs. Het is zwart of het is wit. Er is maar één weg. Het is geen twee, drie wegen. Je kan niet zeggen: wat is allemaal wel goed zo? Nee, we hebben een hele andere God. We hebben de God van gerechtigheid. Die van de mens houdt. Hij heeft geen foutje gemaakt. De mens heeft een keus mogen maken. Je kan van alle bomen eten die in het hof staat, die ene er blijven van af. Want als je zou eten zou je sterven. Dat zijn de woorden die God gesproken heeft. En meer is het niet. Maar de mens die zegt van oké okay, ik pak van die boom. Hij heeft die keus gemaakt om dat te doen. Wij zijn eigenlijk het slachtoffer ervan. Maar niet meer. Niet meer. Ik heb ook wel eens gedacht van, nou, ik ben het slachtoffer van Adam en Eva. Ooit gedacht erover? Ik ben nakomeling ervan en ik, ik word eigenlijk opgesadeld op met allerlei problemen. Nee, God heeft zijn zoon gestuurd, de prijs betaald en heeft ons gekocht met het bloed van zijn geliefde zoon. Zodat één hoeft te sterven voor allen en voor altijd God is goed, broeders en zusters God is goed maar hoe zit het dan nou met Israël ach, ik heb een hint gehoord van mijn broeder ja, hij zegt weet je wat je moet doen Louis je moet eens een keertje de profeet Elisa onderzoeken hij zit daar in die hoek Elisa, Elia, Elia, Elisa oh ja, ik heb het wel eens een keertje gehoord een geweldig profeet Echt een geweldig profeet. Een verhaal, zo mooi. Uiteindelijk blijf je gewoon heel koningen lezen, heen en terug. Het houdt gewoon niet op. Dit is een geweldig boek, je hebt niet zoveel boeken meer nodig. Maar soms staat er inderdaad een foutje in. Maar onderzoek dat met z'n allen. We hebben gelukkig zijn we rijk met heel veel van die bijbeltjes. Dus kunnen we dus eventjes vergelijken met elkaar. En denken, hey, ik mag even, volgens mij zit er hier een fout in. Nou, bespreek dat met elkaar. zodat dat we rijker mogen worden. Ja, misschien heb ik wel een fout gemaakt. Dan zeggen ze, nou Luiso zo zit dat niet. Want je, je, Nederlandse, je Nederlandse taal rammelt aan alle kanten. Nou, leer mij dan. Maar ik wil nu dus met u naar twee koningen. En dan twee koningen zes. En ik wil u dus het verhaal vertellen van Elisa. De koning van Aram... ...voerde oorlog tegen Israël. Dat is de koning van Syrië tegenwoordig. Maar als u een andere Bijbel leest... ...andere Bijbeltjes... ...staan ze veel beter geschreven... ...en veel beter verteld. Want daar staat namelijk het woordje weer. De koning van Israël... ...of de koning van Syrië... ...die voerde weer oorlog tegen Israël. Maar dan word je wakker... Want wie heeft nou niet oorlog gevoerd te, tegen Israël? Noem er maar eentje op. Je kan overal de stadion ingaan. En het is joden, joden. Niet omdat ze, zo, omdat ze dan zo, dat volk zo lief hebben. Nee, dat is een vloekwoord geworden. Ook al ga je naar Australië toe. Het maakt helemaal niets uit. Maar... Hier staat er namelijk geschreven in een van de bijbeltjes dat Syrië weer oorlog voert tegen Israël. Telkens als hij in overleg zijt met de bevelhebbers besloot om, om bij een bepaalde plaats zijn kam op te slaan liet de godsman Elisa de koning van Israël waarschuwen dat hij uit de buurt moest wegblijven omdat de Arameërs daar een aanval beraamden. De koning van Israël Israël liet dan de bewoners van de plaats die de godsman had genoemd waarschuwen en zorgde ervoor zelf uit de buurt te, te blijven. Dat ging zo keer op keer tot een grote ergernis van de koning van Syrië. Hij liet de bevelhebbers uh, voor hun. Zeg maar wie onze mensen hult met de koning van Israël. Eén van de bevelhebbers antwoordde. Niemand mijn heer en koning, maar de profeet Elisa in Israël, weet de koning van Israël zelf te vertellen wat u in die kamer zegt. Hierop zegt de koning, zoek uit wie hij is. Toen hem wel vertelde dat Elisa in Dothan was, stuurde hij een groot leger met strijdwagens en paarden de stad af. Ziet het helemaal voor je, dat op een gegeven moment Syrië een heel leger stuurt om één man te pakken. Om één man te pakken. Want hij kan gewoon Israël niet bereiken. Iedere keer als Syrië een plannetje maakt, staan ze klaar. Het is gewoon lachen als je dit ziet. Ze kunnen dus gewoon het, het land niet binnendringen, het is gewoon onmogelijk. En Waarom? omdat God met, ze, met, met het volk is daarom kan het ook niet anders de Arameërs kwamen s'nachts de Arameërs die komen s'nachts slim als je iemand wil aanvallen moet je in de nacht doen als ze slapen zou ik ook gezegd hebben we wij zitten, wij zitten altijd te practiceren hoe, hoe zal nou eens een keer die koepel door de grond heen gaan dat antwoord zit hier in de Bijbel geschreven je moet ze s'nachts aanvallen, lekker bij de hand. Dat is ook zo. Maar wat gebeurt er toen de knecht van Elisa opstond, opstond? En hij keek buiten het raam en wat ziet hij? Een heel leger. Hij zei, wat moeten we nou? En weet u wat Elisa zegt? Vrees niet. We hebben een veel grotere leger. En hij zegt vader, ja we, laat mijn knecht even zien, dat leger van ons. En de ogen van die knecht, die ging dus open. Hij kreeg een brilletje en toen zag hij, hij wordt er vrolijk van. Hij wordt er zo vrolijk van, en ik ook toen ik dit las. Zo geweldig, het kan gewoon niks gebeuren. Hij ging naar buiten toe. Naar het, hele, naar het hele platon, noem maar op, wat u wilt noemen, het hele leger. En hij zegt van, wie zoek je nou eigenlijk? Elisa, de profeet? Hij zegt, zitten jullie helemaal verkeerd? Jullie zitten helemaal verkeerd. Kom, ik zal jullie brengen. Ik zal jullie brengen waar jullie moeten zijn. En dan moet u dus eventjes voor, voor uw gedachten, moet u moet maar even verbeelden. Dat Elisa voorop loopt en het hele leger achter hem aan. Naar Samaria toe. Het is een lachetje hoe God met de mensen omgaat. En wij maar angstig als hij zegt vrees niet, loop niet angstig rond. Is er iets wat ik niet kan zegt hij. Dit verhaal, dit verhaal bevestigt gewoon dat de wapens van God zitten namelijk in je ogen en in je oren. Als wij horen en als we kunnen zien, dan hebben we wapens als nooit iemand zal bezitten. Wij moeten die oren van Hem hebben en die ogen hebben om te kunnen zien. Want je kan wel zeggen: ik zie wel, maar je ziet niks. Ik hoor wel, maar je hoort helemaal niets. En weet u wat het ook is? God is in staat om je gewoon een leugen te laten horen. Allemaal in het boek Koningen. Ongelooflijk, die God. Die mensen horen soms een hele leger en er is helemaal niemand. Zo gaat God dus gewoon te werk. En ze kwamen daar in Samaria. En toen zegt Elisa, laat ze de ogen maar weer openmaken. Toen stonden ze daar in Samaria. De koning zegt tegen Elisa: Wat moet ik doen met deze mensen? Zal ik ze doodmaken? En weet, u wat die, weet je wat hij zegt? Geef ze te eten. Geef ze een feestmaaltijd. Ze hebben allemaal een feestmaaltijd gekregen, weet u dat? De koning heeft een feestmaaltijd aan die soldaten gegeven. En daarna. Zijn die soldaten allemaal weer teruggestuurd. Naar Syrië terug. Naar de koning toe. En dan staat het in het woord geschreven. Ze hebben ze nooit meer aangevallen. Syrië heeft Israël dus niet meer aangevallen. Na die tijd. Zo gaat God dus gewoon te werk. Als hij zegt. Dat wij onze vijanden lief moeten hebben. Dan heeft hij dat hier al uitgevoerd. En als wij nog zeggen van wij kunnen het niet, broeders en zusters, wat doen we hier dan nog? Wat doen we hier dan nog? Dat kan niemand, zijn broeder of zijn vijanden lief hebben. Maar God zegt het hier: je moet je vijand lief hebben. Dat heeft hij hier gedaan. Als je dit gaat lezen, dan denk je van ja, het is ergens wel logisch. Als ik iemand een klap geef, hij geeft mij weer een klap, geef hem nog een harder klap. En als het op een gegeven moment niet meer lukt, dan roep ik mijn vader erbij. Die geeft dan ook weer een schop erbij, eroverheen. En zo heb je de hele oorlog compleet. Dat is echt waar. Als je, als je dadelijk thuiskomt uit Israël en de buren trekken een conifere uit, uit, uit je tuin. Ja, maar het is echt gebeurd bij mij. Hij trekt er even af van die conifere eruit. Dan heb je oorlog. Maar God zegt, moet je niet doen. Je moet je vijanden lief hebben. Ja, maar dunk, zover ben ik nog niet. Doe dat nog maar. Want God heeft een plan met ons. God heeft een plan met u en met mij. Hij geeft een geestelijke Koninkrijk. In onze gedachten, in de Geest heeft hij dat gesticht. Het koninkrijk van God kan je dus niet vasthouden of grijpen. Hij is er. Het koninkrijk van God zit in zijn tempel. Dat zijn wij. Dat ben u, dat ben ik. Hij woont in ons. Broeders en zusters, we denken soms maar gewoon wat bidden dat we alles op kunnen lossen. Hoe vaak hebben we niet gebeden voor dezelfde zonde die we gedaan hebben wees eens eerlijk echt waar ik heb dit, dit lichaam heb ik, die heb ik zo slecht verzorgd ik ben zo vaak door mijn rug gegaan door domheid echt waar dat ik amper kan staan dat soms mijn zoon mij moet aankleden omdat ik niet kan staan waarom? omdat ik zo sterk ben ik ben zo sterk. Ik til alles op. Weet u. Alleen sterke mensen gaan door de rug. Omdat ze zo sterk zijn. Mensen die niet sterk zijn. Die tillen niks op. Die krijgen het ook niet aan de rug. Misschien wel een fabeltje. Maar ik kreeg iedere keer aan mijn rug. Toen ik tot bekering ben gekomen. Ben ik van alleen een beetje gaan opletten. Maar broeders en zusters. Tot voor kort nog. Daar heb ik mezelf weer verteeld. En vaak genoeg. Dan beleid ik dat als zonde. En dan doe ik mijn hand op mijn rug. En dan bid ik tot de vader. Vader het was stom geweest. Ik had dat niet moeten doen. Nou, het is bijna onroerend, Maar de pijn verdwijnt meteen. Je voelt hem zo weggaan. Maar op een dag. nog niet zo lang geleden. Toen deed ik het precies weer. Ik was dus niet geduldig. Ik moest iets gaan lossen. Of laden. En wat gebeurde? Die mensen gaan schaften. Dan moest ik een half uurtje wachten tot ze klaar zijn met schaften. Ik heb een goede reden. Ik ze zijn zus, als ik een zonde doe. U ook. <laughs> en wat doe ik? Ik pak die pallet beter en ik trek hem er zo eventjes op de grond. En toen ging ik er weer. En ik heb ook weer gebeden. Nee hoor, die pijn die bleef. Die bleef zeker wel twee weken. En langzaam is het weggegaan. Wel gebeden ervoor. En toen dacht ik bij mezelf... Hoe vaak heb ik gebeden voor dezelfde zonde steeds weer opnieuw? Hoe vaak heeft u dat gedaan? Denkt u nou echt dat u vergeven bent? Ik kan wel zeggen, als je steeds op diezelfde zonde moet bidden, dan is er iets niet in orde. En ik kan het bijna zeggen dat ze niet vergeven zijn. Want God vergeeft zomaar niet de zonde. Je moet dus tot bekering komen. Lees dan maar het, het, het verhaal van de verloren zoon. Hij is eens teruggegaan naar zijn vader en hij beleidt zijn zonde, dat hij zonde gemaakt heeft. Nee, het is niet zo makkelijk. Hij zegt, als, als je oog je tot zonde leidt, bid daarvoor. Toch? Is dat zo? Als je hand tot zonde leidt, bid voor je hand. Als je dingetje tot zonde leidt, hak hem eraf. Het is niet om te bidden. We moeten eens een keertje gehoorzamen wat hij zegt. En je kan wel één, twee keer een zonde doen. En je kan misschien tien keer een zonde doen. Maar eens zal je dus gewoon je bekeren van je zonde. En tot je vader gaan. En zeggen: Vader, ik heb gezondigd. En dat spijt me. Ik zal het niet meer doen. En doe het nou, wat hij zegt. Want je zonden zijn vergeven. Maar God duldt geen zonde. Je, je kan, een, een, een verbond, heb je verbroken door de zonde. Hij zegt in Deutonomium 28. Omdat je mij verlaten hebt. Je hebt God dus gewoon verlaten. Je hebt zijn verbond verlaten. Daarom hebben we een probleem. Hij kan het niet meer in je wonen. Dat gaat gewoon niet. Dat is het probleem die we hebben. Wij hebben de, het verbond verbroken met God. Niet God met ons. God is goed. Laten we ophouden met, met, met de zonde te doen. Ik heb eigenlijk alles gezegd wat ik wil zeggen. Broeders en zusters. Het probleem wat er in Israël is. Is in één dag opgelost. Echt in één dag. Als u dit verhaal van Elisa. Heeft verstaan. Lees het thuis. Lees het thuis keer op keer. Echt waar. Eén man gods. één man gods. Tegen het hele leger van God. God heeft geen wapens nodig. Geen bazooka, geen tanks, geen... hij heeft Amerika niet nodig en andere landen. Israël hoeft geen verbond te sluiten met al die andere landen. Dat is helemaal niet nodig. Dan moet een profeet daar staan. En de koning of het staatshoofd van Israël moet zeggen... Gezegenheid die komt in de naam van de Heer. Ook al is het u, zuster of broeder, maakt niet uit wie... Als je daar tot de koning komt en hij zegt gezegen, want we gaan weer even terug naar Matthäus 23, en dat is vers 39. hij die komt in de naam van de Heer. Die uitspraak moeten ze uitspreken. Ik heb wel eens gevoetbald vroeger, broeders en zusters. En op een gegeven moment loop ik dus vrij rond en dan schreef ik, geef mij de bal, ik sta hier alleen. En maar schreeuwen, en maar schreeuwen, en maar schreeuwen, en maar schreeuwen. Totdat eentje zegt van, ik heb je die bal gegeven. Ik heb je die bal gegeven. Schiet het er dan in. En als je dat niet doet, dan gebeurt er helemaal niks. Iemand moet dus tegen die mannen zeggen daar zo, dat zij dit te dus spreken. Zolang ze dus dit niet spreken, uitspreken, zal er dus nooit vrede komen in Israël. Dat is wat ik verstaan heb uit dit verhaal. En dat moet altijd via de koning gebeuren. En nooit andersom. Want Israël moet luisteren naar de koning. Naar de staatshoofd. En de rest is allemaal bijzaak. Want God. Die staat klaar om je te redden. Hij staat al op de uitkijk. Wanneer zijn zoon thuiskomt. Hij staat er klaar voor. Hij wil je redden. De prijs is betaald. Hij heeft zijn zoon gestuurd. Bij dat bloed die je reinigt is er een brug ontstaan tussen de mensen en God. Het maakt me zo vrolijk en zo blij dat ik weet hoe het zal gaan. Ik hoef me dus niet meer druk te maken over al die andere zaken. De vraag is wie gaat het doen? Wie gaat het doen? Wie gaat het vertellen aan de mensen totdat gij zegt. Gezegenheid die komt in de naam van Yahweh. Dat moeten ze zeggen, want dat staat hierop. Hij moet hem welkom heten. Al ziet hij er helemaal niet uit. Johannes ziet er ook niet uit, weet je dat. Hij eet springhalen en uh, een beetje een raar mannetje. Hoe die eruit ziet, is niet belangrijk. Want de boodschap die hij geeft, dat is belangrijk om te horen en te weten. En als het niet uitgesproken wordt, zal het niet gebeuren. Het gaat om het hart. Als iemand bereid is zijn hart open te stellen, zal hij horen. En als hij hoort, dan komt hij tot bekering. En dan komt hij tot jaren. En dan zegt hij, dan moet ik hem genezen. Hij kan er niet anders, anders mee doen. Maar zolang we onze harten verharden... Nou, u hebt het van de week gehoord, woensdag, vorige week, een verhaaltje van de koning. Het was niet goed gekomen, maar God heeft zijn hart verhard. Als we bereid zijn, echt hem zoeken, dan zal hij zich laten vinden. Amen. Amen.